Vier uur. Dit is Radio 1, het Tessel Blok. Opstappen, doorgaan, door een deur gaan, een deur dichtslaan... hervormen, nivelleren, cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes. Ons politieke panel helpt u uit de hete Haagse brei... straks in Villa WPRO. Eerst het NOS Journaal, nu Marjan Koek.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 De 40 miljoen is compensatie voor het niet leveren van de treinstellen, de imagoschade en de kosten voor het inzetten van andere treinen. Vanmorgen schreef Ansaldo Breda in een pag pagina-grote advertentie in een aantal kranten: dat de Vira-treinen van de NS over een half jaar rijklaar zijn. als de spoorwegen weer gaan samenwerken met de Italiaanse bouwer. Premier Rutte is bereid te onderhandelen over aanpassing van de belastingmaatregelen van het kabinet. Maar het is niet simpel om daaruit te komen, zei hij bij de politieke beschouwingen. Veel oppositiepartijen vinden dat sommige mensen te veel belasting gaan betalen als ze meer gaan verdienen. Rutte zei dat het doel van het kabinetsbeleid is om de inkomens evenwichtig te verdelen. Hij vindt dat het kabinet er voor volgend jaar in is geslaagd om dat te doen omdat de premier vaag bleef in toezeggingen over aanpassingen... wilde SP-leider Roemer het debat verder schorsen. Geen enkel concreet punt heeft hij kunnen maken... omdat hij een gesprek wil, en dat snap ik wel. Met twee coalitiepartijen, met eh, mensen in het eh, maatschappelijk middenveld... hoe dat, dat allemaal zo mooi heet. Is de minister-president het dan niet met mij eens... dat eigenlijk verder discussiëren vandaag zinloos is? Want we kunnen nog wel meer onderwerpen op tafel leggen... en dan krijgen we allemaal weer... Het antwoord, ja hoor, er valt over te praten... maar dat moeten we de komende tijd gaan doen. Het voorstel van de SP om het debat te schorsen werd verworpen. Op het nieuwe vliegveld Twente zal vanaf 2016 per uur... één vliegtuig opstijgen of landen. Dat verwacht het consortium dat aan de slag gaat... met de ontwikkeling van Twente Airport.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 Verschillende luchtvaart-economen vinden het nieuwe vliegveld zonde van het geld. Ze wijzen erop dat reizigers net zo makkelijk vanaf het bestaande vliegveld in Osnabrück kunnen vertrekken. Ook zou het vliegveld de regio geen extra inkomsten opleveren. In het wrak van de Costa Concordia zijn menselijke resten gevonden. Er wordt onderzocht of het gaat om de lichamen van de laatste twee vermisten. Reddingswerkers zijn er altijd al van uitgegaan dat hun lichamen nog in het cruiseschip lagen. Vorige week lukte het bergers om het gekapseisde cruiseschip overeind te takelen. Nepalese arbeiders die aan een groot bouwproject werken voor het WK Voetbal in Qatar... worden uitgebuit, schrijft de Britse krant The Guardian. De werkomstandigheden zijn zo slecht dat het volgens de krant moderne slavernij is. Werknemers klagen over mishandeling en een gebrek aan eten en drinken. Een bouwvakker heeft tegen de krant gezegd dat hij weg wil, maar dat zijn baas dat niet toestaat. De organisatie van het WK in 2022 maakt zich zorgen over de beschuldigingen. De regering van Qatar is een onderzoek begonnen...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 Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. zijn aan het begin van deze avondspits vooral problemen rondom Gouda. Dat komt door een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar staat ook meteen de langste file van dit moment. Tussen Soetermeer Centrum en Gouda 13 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Op de A20 vanuit Rotterdam loopt het ook vast door de problemen op de A12. Voor het knooppunt Gouwen inmiddels 11 kilometer vanaf Rotterdam Prins Alexander. Verkeer vanuit Rotterdam kan omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. En na de ster gaat Villa Vipiero verder. Tot zo.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 Dag winkelier, UPC Business weer. Heb je het gezien? Voor dezelfde 30 euro krijg je bij ons drie keer sneller internet dan bij Telvoort. UPC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof, waar de algemene beschouwingen in volle gang zijn. Gaan wij zo meteen over praten in ons politiek panel? Maar eerst dit: Politiek, Politiek, Politiek. politiek. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, politiek, politiek. Aflevering 21, politiek, politiek. de cijfers. Ik praat niet, dus ik zeg niets. Louter Koolmees, woordvoerder Financiën van D66. Politici hier in Den Haag worden overladen met cijfers. Of het nu gaat over de bezuinigingen, over begrotingen, over de werkeloosheidscijfers. Maar wat is voor een woordvoerder Financiën nou het belangrijkste om te weten? Um, sowieso zijn er voor ons twee hele belangrijke instituten. Uh, het Centraal Bureau voor Statistiek, het CBS en het Centraal Planbureau... Het CBS geeft vooral de cijfers van het verleden. Van wat is in het recente verleden gebeurd? Hoe hard is de economie gegroeid? Wat is de werkloosheid? Het Centraal Planbureau geeft vooral cijfers over de toekomst. Van wat verwachten we van economische groei, van de werkloosheid? Ik krijg een hele bak met cijfers uh, twee keer per jaar... bij de macro-economische verkenningen en bij het Centraal Economisch Plan. Uh, voor mij, uh, als financieel woordvoerder, zijn er een aantal cijfers van belang. Dat zijn namelijk het begrotingstekort, de werkloosheidscijfers, economische groei. Dat zijn voor mij de belangrijkste cijfers waar ik, waar ik naar kijk... De invloed van die cijfers, of het nu gaat over de werkgelegenheid... of over de werkeloosheid, is groot in Den Haag. Je kunt er echt je politieke boodschap mee vormgeven. Je kunt ermee oppositie voeren. Gebruiken politici ze daar ook voor? Of misschien een klein beetje misbruiken soms? Ja, natuurlijk probeer je uh, je, verhaal, je eigen verhaal probeer te, te ondersteunen met cijfers. En natuurlijk ga je ook af en toe... Picken, uh, ga je op zoek naar de, de, de cijfers die het verhaal ondersteunen. Je kan natuurlijk ook, het glas is soms half vol en soms is het glas half leeg. Maar tegelijkertijd ben ik bijvoorbeeld heel blij met een onafhankelijk centraal planbureau... die los van de, uh, wie er dan ook minister van Economische Zaken is of minister van Financiën is... die echt onafhankelijk die ramingen maken en onafhankelijk publiceren... over de, wat, wat de economie gaat doen en wat de verwachtingen zijn. Tegelijkertijd moet je ook niet... Uh, doen alsof de modellen de werkelijkheid zijn. Uh, het is altijd een inschatting van de werkelijkheid. En ook het Centraal Planbureau uh, eigenlijk als eerste uh, zegt er altijd... van ja, dit is een, onze beste inschatting op dit moment... maar we kunnen er zo'n procentpunt naast zitten. En wijst ook op de onzekerheid en op de onzekere factoren... die zo'n raming kunnen bepalen. Voor de cijfers nou uh, die er zijn, al die, cijfers, al die verschillende cijfers... door politici in hun strategie ook soms niet misbruikt... Ja, wat, wat, wat je vaak ziet, uh, en ik zal me zelf ook vast uh, uh, schuldig aan maken, wat je vaak ziet, is dat mensen het halve verhaal vertellen. En de beste illustratie die je kunt, kunt geven, is uh, allerlei economen waarschuwen het laatste jaar voor uh, te veel bezuinigen. Alle economen zeggen er ook altijd bij. Je moet hervormen. Je moet uh, instituties aanpassen. En als je dat doet, dan hoef je minder te bezuinigen. En dan raakt het mensen minder in hun portemonnee. En dan heb je uh, meer consumptie. En dan daarmee misschien ook wel uh, hogere economische groei op de kortere termijn. Uh, wat je dan vaak hoort van uh, onder oppositiepartijen. Deze die... 60 niet. Nee, Wij vertellen dat verhaal niet. Wij vertellen het verhaal van, van die hervormingen uh, uh, heel sterk. Is van ja uh, al die economen, zus en zo, zeggen dat je niet moet bezuinigen. Maar ze vergeten dan bij te vertellen wat die economen dan wel zeggen. Uh, en uh, dat is dus ja, uh, het half citeren van de cijfers, zal ik maar zeggen. Dat was een bijdrage van Klaas Wenteck. Het Vragenuur, met vandaag... Lia Katz van het Financieel Dagblad, Thijs Niemands Verdriet... NRC Handelsblad en Jaap Jansen, politiek redacteur van Pauw en Witteman. Hartelijk welkom, alle drie. Laten we eerst even kort uh, reageren op deze spel- en knikkersaflevering... Uh, over cijfers en het misbruik, het gegogen daarvan. Nou, dat is vandaag natuurlijk tijdens de algemene beschouwingen ongetwijfeld... aan de lopende band aan de orde, ja of niet? Uh, zeker. Van allebei de kanten. Ook het kabinet zegt steeds van... kijk, hoe wij de begroting voor 2014 samenstellen... dat raakt de economie uh, minimaal. Uh, werkgelegenheidseffecten en groeieffecten zijn echt uh, vrij klein. Uh, we hebben het heel goed gedaan. En de oppositie uh, weet natuurlijk die cijfers precies anders uit uh, te buiten. Namelijk, goh, kijk nou naar de, de algehele werkloosheidsontwikkeling volgend jaar. Uh, dit kabinet maakt helemaal niks klaar, et cetera. Dus uh -huh. pas in ieder straatje. Dat is gek, toch, eigenlijk, Thijs? Een cijfer is hard. Hoe kan je dat voor de ...duizend en één doeleinden gebruiken. Nou, cijfers zijn in Den Haag niet zo hard. Die worden vooral geplooid naar uh, voor politieke doeleinden. Um, sommige cijfers kan je echt niet omheen. Um, maar wat je bijvoorbeeld een mooi voorbeeld waar je zag uh, hoe er uh, flexibel omgegaan werd met de cijfers was in het uh, uh, de, debatje vandaag tussen Alexander Pechtold van D66 en, uh, en premier Rutte. Over het sociaal akkoord. Deze 66 wil daar uh, dat daar de um, uh, aantal maatregelen over uit naar voren gehaald wordt. Uh, en premier Rutte zegt dan ja versoepeling van het ontslagrecht... allemaal leuk en aardig, maar dat geen levert effect. niks op, levert mm -hmm. geen baan op. En dan zegt Alexander Pech dat, dat levert wel degelijk baan op. En dan zegt Rutte nee, dat levert geen baan op en het blijft eigenlijk een mm -hmm. beetje en dan Is dat gauw één uur s'nachts. Uh, ja. <laughs> wat de werkelijke cijfers zijn. Mm. Ja. Ja, ja, misschien ja? nog ja? een mooi voorbeeld. Mm -hmm. um, uh, de, de regels van Brussel dat we ons uh, aan de 3%-norm ja. moesten houden. Dus een maximaal tekort van 3%. Dat blijkt dus uh, dit jaar en, en volgend jaar houden we ons daar niet aan. Uh, maar dat had uh, Brussel zelf weer een bepaalde formule voor bedacht... dat het toch op een andere manier ook kon. Namelijk als je maar 6 miljard ombuigt. Uh, maar we zijn inmiddels alweer in een nieuwe fase beland... En daar kwam diezelfde Alexander Pechtelt een uh, paar uur geleden ook mee. Een uh, paar slimme jongens en meisjes van zijn fractie, medewerkers... hadden gelezen de Engelse versie van een bepaald uh, voorstel uit Brussel. Ja. Ja. En daar stond eigenlijk in... Uh, hervormen is veel belangrijker dan uh, ombuigen. Met name als het gaat om, uh, employment, om het employment system en het benefit system. En dat werd vertaald als het ontslagrecht en de WW. Kijk, ja... Ja, het draait ja, een beetje om het woordje structureel. Hè? Dat, daar ja. was ook een spel om vandaag. Hè? Er wordt altijd gepraat over bezuinigen voor, uh, gewoon voor volgend jaar voor de begroting. En dan heb je ook nog structurele bezuinigingen. Mm -hmm. Volgens mij geen, uh, geen normale ziel in Nederland die precies weet wat dat is. Uh, volgens mij hier ook niet iedereen. Nou, maar in in elk ieder geval voorbij morgen. Uh, voorbij Zoiets. morgen. En uh, de, de, de truc eigenlijk die, uh, die Alexander Pechtold zelf ook uithaalt... want hij is zelf altijd een fervent aanhanger geweest... Ja. tot verkort van die 3%. Is dus dat hij nu zegt, uh, wij vinden het ook belangrijk... alleen wij zorgen dat het structureel... Zo is en dan kunnen we volgend jaar de teugels een klein beetje ja, ja, ja. laten vieren. Dat is hetzelfde met hervormen. Als je sneller hervormt, dan heb je ook sneller uh, duurzaam die inkomsten ingeboekt. Uh, alleen ja, dat is voor de Partij van de Arbeid met het sociaal akkoord op de achtergrond op dit moment moeilijk te verteren en dus zie je dat Samsom eigenlijk vandaag de hele dag niet uit zijn bankje is gekomen. Daar gaan we zo verder over, hoor. We ja. gaan even nu van de cijfertjes af. Het okay. is ook wel duidelijk dat ja. cijfertjes niet erg hard zijn. In elk geval niet in Den Haag. Die wiskunde wel, meestal, als ja. er niet meer wordt. Oké, okay. heel ander onderwerp. Laten we, uh, net als Rutte, die begon zijn verhaal uh, vanochtend: dat hij zijn betoog in blokjes zou opdelen. Dat wordt natuurlijk nooit wat daar in de Kamer. Hier wel, want het wordt onmiddellijk geïntrumpeerd. Hier hebben we even drie blokjes. We gaan eerst even praten over de toon en de sfeer. Daarna over de inhoud, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En dan wil ik graag van jullie alle drie ook nog een soort verwachting... over hoe en vooral hoe laat dit afloopt vandaag. En of er iets bereikt wordt, of dat ook maar de bedoeling was. Eerst even die toon en die sfeer. Het leek, die leek mij hard. Uh, en dan heb ik het niet over Wilders. Daar, dat zijn we ja. zo langzamerhand wel gewend. gewend maar vooral uh, Buma, die gisteren toch behoorlijk hard inzetten, Jaap. Ja, maar Mensen. dat werd eigenlijk geprovoceerd door het weinig provocerende, opt of ja, door het eigenlijk ook wel provocerende optreden van Samson. Die echt uh, ja, geen enkele deur openhield. Sterker nog, volgens Buurma drie keer de deur dichtsmeed, Terwijl uh, eerder op de dag uh, Halbe Zijlster van de VVD... Uh, wel een aantal deuren op een kiertje had gezet. Uh, en ja, kijk, deze coalitie die moet meerderheden creëren. Want mm -hmm. ze zijn in de Eerste Kamer minderheidskabinet. Dus ook Samsung zal uh, linksom of rechtsom... en helaas in zijn geval rechtsom moeten bewegen. Ja, maar of hij dat gaat doen hebben we het zo over. Maar dat heeft dus eigenlijk, zeg je... die hardheid van Buma geprovoceerd. Het zit niet in hem. Het was ook niet zijn bedoeling om hier eens heel ja. stevig... Nou ja, ook hier wordt natuurlijk wel een toneels, klein stukje toneel gespeeld. Want uh, Buma en ook een aantal andere oppositiemensen... hebben zelf uh, keiharde verlangens... die helemaal niet zo makkelijk meteen in te passen zijn... in wat de coalitie wil... Uh, dus ze hebben er ook belang bij dat hun eigen uh, positie kleur krijgt... en een mooi frame krijgt. Mm -hmm. uh, maar het was wel gisteren opvallend... en vandaag werd dat beeld eigenlijk voortgezet... dat de Partij van de Arbeid in geen velden of wegen te bekennen was... Uh, voor welk compromis dan ook nou. uh, toegankelijk te zijn. Nog even die toon dus. Uh, dan toch even Wilders, die voelde hij zich, denk je, Ria, inderdaad een beetje overvallen door die vraag van Pechtold of uh, dit niet het mooie moment was om eens afstand te nemen van dat verkeerde volk wat uh, ongevraagd bij zijn, uh, mogen aannemen bij, zijn, bij die demonstratie van de PVV aanwezig was. Hij reageerde daar wel heel erg. Hij reageerde heel fel en het was duidelijk dat hij zich uit zijn tent liet knolken dat dit precies het pijnpunt voor zijn partij is, dat zij, dat de PVV uh, lieden aantrekken waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten, maar die ze toch niet van zich kunnen vervreemden. Mm -hmm. En en um, Pechtold wist feilloos dat pijnpunt naar boven te halen. En je zag gewoon dat voor de eerste keer Wilders um, volstrekt uit zijn rol viel. En eigenlijk zich voorkomen liet gaan. En vond jij het thuis uh, oké... Okay, dat de voorzitter van de Kamer... die uitval van Wilders voorbij liet gaan? En dan gaat het me nog niet eens zozeer... hoewel ook niet zo netjes om de woorden... hypocriet en miserig mannetje. Maar hij richtte zich heel direct tot Wilders. En van deze voorzitter weten we toch dat als je dat doet... dan, dan hangt de roe echt uh, binnenhand bedrijf. Ja, dat, is, dat, is, dat was vrij wonderlijk. Vooral uh, als je bedenkt dat uh, later in het debat... gisteren de voorzitter uh, tot een aantal keer... achter elkaar mensen... Uh, uh, Oppositieleiders erop aansprak dat ze het dat ze niet eens dat ze rechtstreeks het woord richten tot een ander, maar dat ze niet in over de titel spraken. Dus dat ze het over minister Blok hadden in plaats van over de minister van Wonen en de Rijksdienst. Uh, nou ja, dat lijkt mij toch een wat minder ernstig vergrijp... dan dat je iemand van miserig Mannetje uitmaakt. Dus de, de, de indruk werd wel een beetje gewekt daar, dat, daar dat, dat, dat de Kamervoorzitter daar niet al te assertief was op het moment dat Wilders uh, Losging. Mm. Wat ook heel erg opviel... is dat Arie Slob de rol van Kamervoorzitter leek op, te, op zich te nemen... door het voor tot op te nemen. En ze dus ja. zeggen van, kunt u ook gewoon antwoord geven... Mm -hmm. op een beleefde manier op deze vraag. En vervolgens kreeg hij ook toegebeten... jij bent zelf ook een miserig mannetje, dus... ja. Dat liet ze ook gaan. Een beetje pijnlijk natuurlijk als ja. de Kamer uh, jouw rol over een stilzwijgend ja. overneemt. Jaap, Jaap Jansen. Nou ja, het zijn eigenlijk twee opmerkingen kun je erbij maken. Ik denk dat Van Miltenburg gewoon de lijn van Gerdy Verbeet voortzet. Verbeet had in het begin van haar voorzitterschap akkefietje met uh, Fritsma van de PVV. Uh, die heeft ze het woord ontnomen, daar heeft ze later excuses voor gemaakt. Toen heeft ze vrede gesticht met de PVV. Vervolgens werd ze een paar jaar later ook met steun van de PVV-Kamerleden herkozen als Kamervoorzitter. En Van Miltenburg die denkt, nou ja, blijkbaar moet ik het ook zo doen. Maar zij had heel makkelijk op basis van artikel 58 van het reglement van orde... Ik heb het even opgezocht. Heel goed voor jou, ja. Uh, Kamerlid. Uh, het beroemde artikel 58. Uh, ja, in het geval van beledigende uitdrukkingen... kan de voorzitter het lid vermanen en in de gelegenheid stellen... de woorden uh, terug te nemen... Dus dat is heel makkelijk. En als een Kamerlid dan nog weigert, dan kan uiteindelijk zelfs uh, het woord ontnomen worden. En ultieme sanctie is... Uh, voor de, de verdere duur van de vergadering... Uh, toestemmen, of hoe heet het... Uh, de uh, van de beraadslaging uitsluiten. Uh -huh. Dus een Kamervoorzitter heeft wel degelijk machtsmiddelen in handen. Ik wilde het natuurlijk fantastisch gevonden. Als dat was gebeurd, ja, ja, dat als hij de beeld beeld zaal uitgezet was... vanwege uh, <coughs> bracht, dat Wat dat betreft heerlijk. is het dan maar weer handig van haar natuurlijk... dat ze dat niet gedaan heeft. Nou, Toch? je zag wel dat ze vandaag ja. ernstig op de hak werd genomen... een aantal keer, doordat ook Rutte zei... de minister Asje, uh, ik bedoel natuurlijk... de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en ja. steeds... Niet weer de ja. lachers op zijn hand. Ja. Dus... En elk Kamerlid doet het nu, of elke fractievoorzitter Juist. doet het nu ook. Ja, dus daarom... heeft haar eigen positie in nog van geen goed gedaan. Okay. Laten we naar de inhoud gaan. Dan hebben we de sfeer en de toon nu wel even getekend. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Dat, is, dat vergeet je ook wel eens, gewoon natuurlijk een, een, een fractieleidersdebat met de premier over en de troonrede en de miljoenennota. Het is niet niks. Dus even over de inhoud. Maar even een globale vraag, Ria. Um, wat is jou opgevallen? Behalve wat ons allemaal natuurlijk al opvalt. Dat Rutte zegt, ik heb het idee dat we hier aan het onderhandelen zijn. En dat dat de oppositie uh, absoluut ontgaan is. Uh, er wordt alleen maar gezegd, we gaan praten, we gaan praten, we gaan praten. Wat, wat viel jou op, wat hij wel aan concreets al heeft toegezegd, Rutte? Hij heeft uh, toch toegezegd dat over het sociaal akkoord... Uh, te wielen en te dealen valt, op alle onderdelen. Hij heeft wel erbij gezegd, maar ik verwacht weinig resultaat... op de gebieden van een snellere invoer van de kortere WW-duur... en het ontslagrecht. Maar hij noemde een aantal zeer concrete punten... waar wel over te praten valt. Hij wil ook praten over... Uh, Accijnsverhoging, als er maar een, of sorry, over de terugdraaien van de accijnsverhoging... als er maar een dekking wordt gevonden. Hij heeft eigenlijk um, een behoorlijk aantal dingen toegezegd... Binnen, um, binnen kaders. En die kaders zijn dan... Maar eigenlijk allemaal um, dingen toegezegd waar niet om gevraagd werd. Ja, nee, daar werd, werd wel... Ja, precies, daar ja, werd Ja, de accijns natuurlijk wel, maar wat het sociale akkoord betreft... zegt Pechtold, het gaat mij maar om twee dingen. en Dus je hebt maar te kiezen tussen politieke steun... of steun aan de polder. En kies maar en daar hoor je hem niet. Ja, daar hoor je hem wel over. Dan zegt hij, nou daar zit eigenlijk geen ruimte. Thijs. Nou ja, het is toch wel dat begrijpelijk dat Rutte. Kijk, het is ook natuurlijk een spel van de oppositie dat zij Rutte willen dwingen om concrete toezeggingen te doen. Er ja. was een soort opstootje. Ergens halverwege de dag vandaag. Waar ze één voor een in de interruptiemicrofoon kwamen en zeiden van. U bent de premier, u moet antwoord geven. Het is uw verantwoordelijkheid. Uh, maar kijk, Rutte begrijpt natuurlijk als geen ander dat in deze bijzonder complexe situatie als je een deal wil sluiten... dan ga je niet publiekelijk onderhandelen tijdens een debat. De minister zei net nog tegen me... ja, uh, dan moeten mensen terug. Dat hoort bij onderhandelen. En dat ga je niet publiekelijk uh, doen. Um, de dunne lijn die Rutte eigenlijk probeert te bewandelen vandaag... is aan de ene zijde uh, complimenten uitdelen... iedereen te vriend houden... de indruk wekken dat, die, uh, Constructieve dat, dat er zaken gedaan kan worden. Mm -hmm. Aan de andere kant ook nog zijn eigen uh, ja, beginpositie... bij als die onderhandelingen dan straks echt gaan beginnen. Want die... We gaan natuurlijk pas echt beginnen als dit achter de rug is. Om die zo stevig mogelijk te houden. En dat verklaart ook wel waarom hij die 6 miljard extra bezuinigingen. Daar voorlopig niet aan wil toren. En ook niet heel happig was op toezeggingen over het sociaal akkoord. En dan zo, zoiets als een, een steeds terugkerend debat. Tussen hem en, en uh, tussen Rutte en uh, Buma, Jaap. Over dat nivelleren. Ah. En dan krijg je, dat duurt dan 20 minuten. Dan zegt Buma, uh, kan ik de harde toezegging krijgen. Dat er te praten valt over het terugdraaien van het uh, nivelleringsbeleid. Waarop Rutte steeds zegt. Dit kabinet voert geen nivelleringsbeleid. En dat gaat er gewoon heel lang door. Uh, wat is dat voor de bühne? Ik bedoel, waarom is, waar, waar is dat goed voor? En het is al de hele, de hele ochtend ja. en een deel van de middag komt het maar terug. Ja. Maar als, je mensen, als, als het kabinet gevraagd wordt beleid te veranderen... en zij blijven ontkennen dat ze dat beleid voeren... dan ben je natuurlijk gauw uitgepraat. Ja, dat is ook heel vreemd. Want uh, kijk, als je uh, Rutte zou doorzagen... dan bedoelt hij waarschijnlijk dat er nu geen nieuw of extra nivelleringsbeleid is. Maar wat er gebeurt is in feite de uitvoering... van wat er een jaar geleden in het regeringskort was afgesproken... en wat toen meteen tot turbulentie leidde. En toen hebben ze gezegd... we gaan het op een andere manier fiscaal organiseren. En die maatregelen worden nu uh, doorgevoerd... en blijkt nu ook dat bepaalde groepen in bepaalde omstandigheden... Uh, als je het optelt, uh, soms wel eens op 60% uh, lastendruk uh, komen te zitten. En dat is waar met name... Dat klopt niet is. helemaal. Dat wordt steeds in de Kamer gezegd. Dat is echt opvallend. Uh, dat het gaat om de lastendruk van 60%. Ja. Het gaat om de, uh, uh, de marginale druk van 60% ja. voor bepaalde groepen. En dat is echt wat anders. Namelijk voor elke euro die je meer gaat verdienen... omdat je bijvoorbeeld meer uren gaat draaien... Ja. of in loon vooruit gaat. Dat je daar 60%... Ja van die euro leven. Ja, dat nee, uh, ja, klopt, want dit heb ik namelijk ook in jouw krant... het Financiële Dagblad uh, gelezen <laughs> vorige week. Pieter Omtzigt van het CDA had uh, allerlei berekeningen op losgelaten. Ehm... Um... Maar dus dus, dus het, het is altijd weer zo'n onderwerpje waar iedereen net zijn beeld op kan richten. Ja, en iedereen heeft dan een klein beetje gelijk. Het zijn weer de cijfers, ja. Maar het, heeft ook heel erg, het, is, het gaat over de cijfers natuurlijk, maar die liggen er nog een beetje onder. Want het is ook heel erg semantisch, zeggen ze steeds. Het gaat over uh, uh, middelen en doel. En dat wordt steeds maar gewisseld. Is dat nou een doel of is het nou een middel? En, en, en Buma begon vanochtend met de vragen, eigenlijk aan, aan, aan uh, Rutte... Bent u bereid om uh, de grondslagen van het regeerakkoord eens eventjes in de prullenbak te gooien? Dat vroeg hij of niet? Ja, nou ja dat vroeg hij inderdaad en uh, dat, dat, dat klopt ook uh, als je kijkt naar wat de strategie van Sibrand van Aarsma is. Dus namelijk hij heeft, probeert eigenlijk het vacuüm rechts van de VVD op te vullen, sociaal-economisch dan uh, wat er is gevallen door dat VVD in deze. Ingewikkelde coalitie met de Partij van de Arbeid gestapt is. En het verklaart ook wel waarom Rutte uh, niet echt geneigd is om, om, uh, om antwoord te geven. Want uh, in feite vraagt uh, Buma uh, hem daar te zeggen: uh, neemt u afstand van de afspraken die uh, uw coalitiepartner de Partij van de Arbeid, zeer aan het hart gaan? Nou ja, dan, dan heeft Rutte natuurlijk een immens probleem met Samsung. Maar toch ja. is het uh, ja ja. Maar in feite heeft Buma het hele vocabulaire over de hartwekkende Nederlander overgenomen van, van Rutte. Uh, dus Buma probeert een deel van de VVD-kiezers... die nog net VVD-begestemd de vorige keer over te nemen. Pechtold probeert op zijn manier hetzelfde. Wilders heeft natuurlijk al uh, die andere helft van de VVD-kiezers... naar zich toe getrokken. Dus dat is heel groot Het gevaar voor ook... Rutte. Van waar, wat blijft er nog over straks van de VVD met deze oppositie? Ja, maar, want, want deze oppositie is eigenlijk, was eigenlijk namelijk zijn gedroomde coalitie... CDA, D66, VVD. Ja, dus Rutte, zou ook, Rutte zou ook als persoon, eh, als VVD-leider... heel makkelijk compromissen kunnen sluiten met deze Kamer. Maar het probleem is dan dat de Partij van de Arbeid van Samson... buitenspel komt te staan. Hmm. Gaat dat niet toch gebeuren, Ria? Er moet bewogen worden, zou je zeggen. Je kan toch deze dag niet afsluiten, denk je, met goed fatsoen... zonder dat er een beetje een richting wordt aangeduid... waarin gepraat gaat worden en dat er beweging is. En dat gaat altijd pijn doen bij de Partij van de Arbeid. We gaat er altijd gebeurt. pijn doen bij de Partij van de Arbeid, met name omdat met name de PVV zich de afgelopen dagen uh, heeft laten zien als een partij met wie uh, dat veel wat minder zaken te doen valt. De PvdA heeft nog heel lang gehoopt van, nou ja, over die nivellering, daar stemmen zij wel mee in. En ook, uh, sorry, de SP, ja. ook uh, natuurlijk uh, meer rechten voor flexwerkers en zo, maar ze zitten nu steeds meer op de tour van, ja, als dat samengaat met het hele sociale akkoord, dus ook met die kortere WW-duur, gaan wij niet mee. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend. Dient. Je zag uh, Samson in de Kamer hoofd schudden op het moment dat, uh, dat SP-leider Roemer zei van wij doen toch mee met Wilders. Dus uh, ja, in die zin zal de Partij van de Arbeid, heeft geen uitwijkmogelijkheden meer naar links, dus zullen ze wel naar het midden moeten opschrijven. Hoe Anders, gaat dat uh, dan? Denk je zo meteen, er komt een tweede instantie. Gaat dan uh, het kabinet toch praten natuurlijk met, met Samson en zeggen joh, er moet bewogen worden en het zal van jou moeten komen. Thijs? Nou ja, kijk, de, de sleutel tot de oplossing als die er überhaupt is, maar zou toch moeten liggen weer in het uitwisselen van pijn. Kijk, de pijn voor de PvdA zal zijn dat het sociaal akkoord op een of andere manier opengebroken gaat worden en dat daar toch dingen gaan sneuvelen of naar voren gehaald gaan worden die de PvdA niet wil. Uh, daar zouden ze tegenover kunnen stellen dat voor de VVD natuurlijk uh, eigenlijk onvermijdelijk lijkt dat die 6 zes miljard extra bezuinigingen losgelaten gaat worden. Um, daar kan Rutte nog wel iets tegenover stellen... dat hij uh, zegt van nou goed, maar dan hebben we wel wat extra lastenverlichting... kunnen we daarvan hè, voor hardwerkende Nederlandse ondernemers. Maar ze zullen... Mijn zin is dat de enige manier waarop er binnen die coalitie... nog volgens mij een uitweg kan komen... is als ze dus allebei weer een flinke... Ja, Pijn leiden en mm. dat van elkaar accepteren dat, maar dat Ja, die, dat begrijp ik, maar die concrete invulling... Dat, dat, ik begrijp dat dat later komt, dat horen we het ook steeds zeggen... maar hoe eindigt het vandaag? Gaat dat wat Thijs nu schetst, laten ze daarvan alvast een tipje zien? Ja, dat zou moeten, want anders is er eigenlijk geen perspectief voor het kabinet. Dus eigenlijk moeten ze volgende week... als die financiële beschouwingen aan de orde zijn... dan moeten ze hier spijkers met koppen slaan. En een heel interessant vlak voordat wij hier naartoe kwamen... Uh, zag ik in de bankjes dat uh, Pechtold ineens een hele tijd met Samsung zat te praten. Mm -hmm. uh, dus Samsung die nog volstrekt de kaart tegen de borst houdt, die is nu wel met de oppositie in uh, in conclave. Mm. Ah. Ja. Terwijl we daar voor de bühne eigenlijk nog niks van merken. En, uh, maar, maar dus, want je zegt volgende week natuurlijk. Maar van, nou, hoe, hoe eindigt het vandaag? Mensen verwachten toch, denk ik. En hebben daar misschien toch ook wel recht op. Dat dit niet als een, als een nachtkaars uitgaat. Van er gaat gepraat worden. En we zien wel waar we elkaar tegemoet komen. Gaat er in tweede termijn, denk je, Ria van de kant van de Partij van de Arbeid. Wat ik al zei. Niet iets heel concreets, maar... een van de sluier al opgelicht worden? Wij begrijpen vanuit de wandelgangen... dat er wel degelijk wordt gepraat met de sociale partners... en dat die ook wel degelijk begrijpen van... ja, dat sociale akkoord, als daar geen meerderheid voor komt... in de Eerste Kamer, dan uh, wordt het niks. Dus moeten we toch maar een beetje gaan bewegen. Dus daar wordt al uh, op gezind Maar vandaag zul je nog weinig concreet zien, volgens mij. Ik denk dat het niet eerder dan bij de begrotingsbehandelingen... van de afzonderlijke ministeries zal komen. Thijs? Ik denk eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat het belangrijkste is uh, dat ze... Uh, dat iedereen vanavond naar huis gaat uh, en, en na nog een bol gedronken te hebben met het idee. Uh, nou ja, we kunnen in ieder geval nog met elkaar praten. Er zijn mogelijkheden, er zijn niet uh, allerlei wegen geblokkeerd uh, waar we bij het begin van de algemene beschouwingen nog, uh, nog op hoopten. Uh, verder denk ik dat we echt de hele harde toezeggingen voor de BUNE uh, niet zullen krijgen. Nee, eigenlijk nee. Hebben, ja, we, hebben we deze twee dagen een surplus gezien. Een hele lange. Ja, ja een wereldrecord surplus hebben we dan. Dat dan in elk geval wel. Staan we toch ergens nog weer bovenaan een lijstje? Ria Katz van het Financiële Dagblad, dankjewel. Tijdens niemands verdriet van NRC. En Jaap Jansen, politiek redacteur van Pauw en Witteman. Dit was de villa vanuit Den Haag. En in Hilversum zit Tim Overdiek voor het Radio 1-journaal zometeen. Tim? Ja, maar Den Haag is wel een plek waar we veelvuldig gaan terugkeren. Natuurlijk. Maar er Natuurlijk. gebeurt veel meer in de wereld. En dat nieuws kunnen we scharen onder de paraplu-mobiliteit. De failliete bussen van OWAT. Problemen met het vliegtuig waar de PvdA zo mee worstelt. De JSF. En die hele snelle trein die staat weg te roesten. De Vira. Belgen dienen nu een claim in. Op het water gaat het wel goed. Dan heb ik het over zeilen. Een Merkens Cup is gewonnen door een Amerikaanse katamaran. Met aan boord een Nederlander. Dus het is dus niet allemaal kom ik wel in het NWS Radio 1 -journaal. U hoort Tim overnieks Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek. Premier Rutte is bereid om te onderhandelen over aanpassing van de belastingmaatregelen. Maar gemakkelijk wordt dat niet, zo zei hij bij de algemene beschouwingen. De oppositie verwijt Rutte dat hij weinig concrete handreikingen daarover biedt. Maar een voorstel van de SP om de vergadering dan maar te schorsen, kreeg geen steun. In het cruiseschip Costa Concordia zijn vermoedelijk de resten van de laatste vermiste passagiers gevonden. Er werd al gegaan dat ze nog in het schip lagen. De Costa Concordia voer anderhalf jaar geleden op de Italiaanse rotsen en kapzeisde. Vorige week werd die weer overeind getakeld.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 Minister Kamp en de SER zeggen dat alle maatregelen... uit het energieakkoord worden uitgevoerd. Ook de sluiting van de vijf kolencentrales. Volgens de autoriteit Consument en Markt... is sluiting tegen de mededingingsregels... en wordt de consument er de dupe van. Kamp benadrukt dat het akkoord een totaalpakket is... en hij gaat overleggen met de ACM. De curatoren van OAT zijn met meerdere partijen... in gesprek over een mogelijke doorstart. Dat staat op de website. Concrete interesse is er nog niet... FNV-bondgenoten zegt dat onderdelen van het bedrijf interessant kunnen zijn voor andere bedrijven in de reisbranche, vooral de bussen. En de Spaanse regering laat onderzoeken of de klok een uur terug moet worden gezet. Omdat het overdag vaak heet is, staan Spanjaarden vroeg op. Voor de middagpauze hebben ze dan al bijna een dag gewerkt. Maar daarna komt er zo weinig meer uit hun handen. Bekeken wordt of met het terugzetten van de klok... het Spaanse leefritme productiever en draaglijker kan worden. En dan nog het weer, wolkenvelden. Ook wat zon, 15 tot 18 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Maar vannacht kans op vorst aan de grond. Dat was het. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Er ja, zijn vooral problemen rond Gouda. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag. Er staat voor Zevenhuizen nog 8 kilometer fieden. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Loopt daar ook vast op de A20. Dat is vooral vanuit Rotterdam. staat voor Knopend Gouda 8 kilometer.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 Goedemiddag. Nog geen grijntje vermoeidheid op het gezicht van Mark Rutte. De minister-president is in debat met de Tweede Kamer. Het wordt een latertje, dat staat vast. De vraag waar verschijnen wellicht de eerste barsten. En zo ja, wie dient ze toe? Owat, failliet, reizigers in onzekerheid. We bellen met Nederlandse toeristen in Den Vreemde. Josephine Trehi is vanmiddag in Holte, waar het ooit begon voor Owat en gisteren eindigde. En ik spreek met de Benjamin der burgemeester. Dat is ook zijn naam, Benjamin. Zeg maar Ben. Ben Visser, 31. 30 jaar en sinds deze middag burgervader van de Gelderse gemeente Scherpenzeel. Politiek groot en klein, dit NWS Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. En beginnen in Den Haag. Premier Rutte praat zich al de hele dag een slag in de ronde tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Het doel van de premier? Oppositiepartijen overtuigen. Want die heeft hij nodig in de Eerste Kamer. Wilco Boom. Dat het een beetje? Nou, een beetje. Maar of het genoeg is, dat is bepaald nog niet vast te stellen. De druk is groot. De oppositiepartijen... CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks... die hebben in de loop van de middag met elkaar overlegd... omdat ze vonden dat de premier vanmorgen veel te vaag bleef. Je merkt ook dat ze hem vanmiddag de duimschroeven verbaal aandraaien in het debat. En dat lijkt een beetje te werken. De minister-president heeft inmiddels een paar toezeggingen gedaan... en daarvan was er één heel belangrijk voor D66. En dan gaat het om een bezuiniging van 300 miljoen op de een zelfstandige aftrek. Rutte, die blijkt bereid om dat te willen heroverwegen. Maar het zou een fantastisch gebaar naar de ZZP'ers zijn... als u nu zegt, ik haal het alleen bij jullie schijnconstructies... en ik haal het niet als een soort generieke korting. Maar dan moeten we het eens worden over de dekking, voorzitter. Daar kunnen we dan over praten. Onderhandelen. Onderhandelen, ook nog. Maar daarmee wil ja, ik... Nu moet u ja zeggen, hè? Ja. Want ik moet ja zeggen op ja. praten. Zeker. Maar, ik... maar voorzitter, die gezamenlijke ambitie is er. Ik voel die uitgestoken hand...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 Nou, dat klinkt toch. De toenadering, deze keer was bijschrijven op het lijstje. Of zit er een akkoord daarbij aan te komen? Ho, ho, ho, Tim. Zo gemakkelijk gaat het nou ook weer niet. Dat het... klinkt dus wel. Ja, nou, maar het is toenadering op één punt. En zo zijn er nog wel een paar puntjes. Maar Rutte heeft eerder in het debat ook een aantal piketpalen geslagen. Er kan van alles aan de kabinetsplannen worden veranderd. Maar wel binnen een aantal eisen van het kabinet. Het hele pakket moet van 6 miljard moet overeind blijven. En ook de vakbonden en de werkgevers die moeten ermee kunnen instemmen. En dat zijn nou weer punten waar die oppositiepartijen... helemaal niet op zitten te wachten. Maar dat piketpalen, dat eisenpakket van het kabinet... dat werd duidelijk toen SGP-voorman Kees van der Staai... Rutte op een wel heel originele manier vroeg om hom of kuit te geven. Ja, voorzitter, als we op dit abstractieniveau doorspreken... kunnen we het straks met z'n allen eens zijn... dat we met z'n allen willen werken aan een beter Nederland. En dan zijn we het helemaal eens, maar dan is er eigenlijk alleen niks gebeurd. Zijn er eigenlijk dingen waar niet over te praten valt vandaag? Nou, ik denk dat er een paar voorbij zijn gekomen. Het kabinet heeft gezegd dat wij het van belang vinden... om te komen tot een bezuinigingspakket met een omvang van 6 miljard. Ik heb gezegd dat waar betreft de gesprekken met sociale partners... voor onze rand voorwaardelijk is dat we ook de sociale partners daarin mee kunnen nemen. En ik heb ten aanzien van de inkomensverhoudingen gezegd... Dat voor ons wezenlijk van belang is de combinatie dat het moet bijdragen aan economische groei. Uh, en tegelijkertijd aan dat evenwichtige inkomen speelt. Dus dat zijn een aantal piquetpalen die het kabinet slaat in de discussie. En waarbinnen volgens mij het reële overleg mogelijk is. Dat zijn inderdaad heel hoorbare piquetpalen Wilco. Uh, die slag om de arm. Dus dit is nog te vroeg om te voorspellen dat ze eruit komen? Ja, wat mij betreft wel. Je proeft met name bij uh, Siebrand Buma van het CDA ook af en toe echt irritatie... En het debat is nu heel even geschorst. En in die schorsing zei Arie Slob van de ChristenUnie ook... dat hij vindt dat de premier nog steeds onvoldoende over de brug komt. Uh, samenvattend, ze doen allemaal wel hun best om tot een vergelijk te komen. Maar vooralsnog vindt de oppositie dat het kabinet onvoldoende doet. En uh, ja, dat kan in de loop van het debat veranderen. Want het duurt nog uren, uh, tot diep in de nacht. Maar uh, of dat ook gaat gebeuren, ik weet het niet. En laat gaan we verder zo direct? Een uh, paar minuutjes nog. Oké, okay, tot later. Wilka Boom in Den Haag. Door het faillissement van OAT zitten 7000 reizigers vast in het buitenland. Monique Samaye is een van hen. Zij is op vakantie in Marmaris in Turkije. En zij heeft geen idee wat haar boven het hoofd hangt. Louis Dekker belde met haar. Dag nee, Monique. Dag Monique, Louis Dekker, NOS. Hoi. Hoe is het? Kunt u nog een beetje genieten daar in 30 graden? Uh. Nee, niet echt. Omdat je toch bezorgd bent van... Uh, ja, hoe gaat het allemaal verder? Uh, kunnen we nog naar huis? Wanneer kunnen we naar huis? Wie gaat het allemaal overnemen? En dat soort dingen. U bent in Turkije? Ik ben in Turkije, ja. En hoe is de informatie daar? Is daar een hostess die u op de hoogte houdt? Nee, wij hebben helemaal niemand meer gezien, gehoord of gesproken. We hebben zelfs een mailtje gestuurd naar onze hostess hier in Marmaris. Daar heb ik niks van gehoord. Ja. Maar van Olaf zelf helemaal niets. Niemand van alle gasten hebben iets gehoord over uh, hoe het nu verder moet. Proef ik daar irritatie? Ik, ik vind het van wel, ja. Want er zijn mensen hier in het hotel die dus morgen al vertrekken en die weten niet hoe of wat. Die kunnen niemand bereiken. Wanneer is uw vlucht terug? Uh, dinsdag is onze vlucht terug. Als het goed is. Als het goed is. En zo niet, ja, dan zitten we dus wel van dat we het hotel uit moeten natuurlijk, hè. U zit niet als enige owat klant in het hotel, hè? Nee, nee, nee, nee. Er zitten hier meerdere owat gasten Heeft u iets aan elkaar? Uh, ja, we proberen aan elkaar wel te vragen van... hé, hey, ben jij van OWAT of zijn jullie van owat En de ene zegt van, wow, dat komt allemaal wel goed. Die zijn heel laconiek. En andere mensen, ja, die vertrekken dus zeg maar morgen en dan berenstelletje die trekken een zaterdag. En die zeggen ook: van ja, mijn man is vanuit Nederland aan het regelen om ons prijs te krijgen. Die weten ook niet wat ze het moeten doen. Dus iedereen weet niks? Niemand weet hier iets. En samen weet u een beetje? <laughs> ja, met z'n allen weten we een beetje. Want ik. Eh, net hier mensen rondlopen die zeggen: van we hebben een envelop gekregen onder de deur. Als je even nog een ogenblikje hebt, dan. Eh... Ja hoor. Laat dit onder de deur? Ja. Maak even over, dan zal ik lezen wat erin staat. Oké, okay. nou, we krijgen nu hier een brief. Er is iets onder de deur boel geschoven. Mijn uh, vriendin is van boven gegaan, maar die moest iets zeebrengen. Die vindt een brief van het hotel. Ja. Ja, die zeggen daar, uh, beste mevrouw Semaier. Het spijt ons om u te informeren dat uh, OWAP uh, bankrupt uh, is dus uh, uh, failliet is. Daarom vragen wij u vriendelijk ons te betalen voor uw verblijf in Casa Hotel. Dus wij moeten nu gaan betalen. U wil die in uh, en then the amount could be claimed from the insurance company. U moet betalen en u mag proberen het terug te krijgen via de reisverzekering. Oké. Okay. Maar het is toch al... Onze gelijk is dat betaald tot dinsdag. U moet het oh, als waar... Er hier al meer klaar om te komen van... Oh wat, die hebben allemaal dezelfde brieven. Die staan hier altijd wapperen met de brieven. Dus we uh, wordt hier... Uh, ik denk dat het niet leuk zou voor hier aan de Bali. Heeft u enig idee hoeveel u moet gaan betalen? Het, dat staat er helemaal niet bij. Ik denk dat ze een week vooruit betaald willen hebben zijn, denk ik dan kunt u naar de pinautomaat, hè? Dat denk ik wel, ja. Nou ja, goed, uh, mijn budget zit er ook bijna op. Dus in principe is dat niet zo leuk, natuurlijk. En ik denk dat dat hier wel uit de hand gaat lopen, want de mensen gaan allemaal boos naar de manager, natuurlijk. De zorgen, de irritaties van Monique Samaye in Turkije. We gaan eens even contact met haar houden later vandaag. Na vijf uur spreek ik met de woordvoerder van de curatoren van OWAT en dan hopelijk meer over wat er voor de klanten kan worden geregeld. In Holte, het hoofdkantoor van OWAT, waar gisteren dat nieuws naar buiten kwam... Josephine Trehi. Goedemiddag, Josephine. Hoi. Want het is natuurlijk vervelend voor de reizigers zoals we net hoorden... maar ook voor de werknemers. Hoe reageren ze daar? Erg aangeslagen. Ik uh, ben op het parkeerterrein achter het uh, hoofdkantoor... en uh, mensen komen hier dus uh, naar hun auto lopen of even een sigaretje roken. Niemand wil reageren, niemand wil op de radio, maar um, ik heb wel veel mensen gesproken. Er kwam echt een mevrouw letterlijk huilend naar buiten. Nou, die liep gelijk door maar Ook een meneer die zei, uh, ja, ik werk hier al 43 jaar... Gisteren dan dat uh, telefoontje en ja, ik, ik ben vandaag maar gekomen... maar ik weet niet eens of ik nog betaald krijg. Want gisteren was het dan betaaldag, maar niemand heeft uh, nog salaris gehad. En, maar er zijn dus toch veel mensen gekomen, want er werken hier een paar honderd mensen. Het parkeerterrein is helemaal vol... Dus daar zou je ook wel uit kunnen opmaken dat... Euh, nou ja, oh, wat wordt beschreven als een uh, bedrijf wat heel betrokken is... Hè, bij het dorp, Holten, maar ook bij het personeel... dat het personeel dat ook terug is. Er zei ook een mevrouw tegen mij, ja, ik kom toch... ik wil toch uh, dingen afhandelen met mijn klanten... ook al weet ik niet hoe het met mij zal aflopen... of uh, wanneer mijn echte laatste dag is... Dus dat zie je heel erg terug. Het bedrijf zit hier natuurlijk ook al sinds 1924. Het heeft een behoorlijke impact op het personeel en op het dorp. Daar ga ik zo even naartoe lopen om te praten met, ja, met de inwoners... hoe zij een leven na Owat inzien. Tot later, Josephine. Beetje bij beetje krijgen we een beter beeld van de situatie bij Owat. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor de werknemers. Situatie op de Nederlandse wegen bij de ANWB, Goedemiddag. Goedemiddag. De meeste files die zien we rond Rotterdam en Den Haag. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met problemen eerder vanmiddag rond Gouda. Want daar gebeurde een ongeluk op de A12. Nou, de rijbaan is vrij, maar nog wel files in die omgeving. dus. De langste staan op de A4, Den Haag-Amsterdam. Voor Zoetenwouder-Rijn-Dijk, de eerdere omleidingsroute. De A12, nou, die file lost uh, heel snel op eigenlijk. Van Den Haag naar Utrecht bij Blijswijk nog 4 kilometer. En de file op de N11 valt op van Leiden naar Bodegraven. Voor Alfa aan de Rijn 5 kilometer. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Op de dag dat Vira-bouwer Ansaldo Breida in een pagina grote advertentie in de Telegraaf zegt dat de Vira binnenkort gewoon weer rijdt tussen Amsterdam en Brussel, komt de NMBS met een forse claim. De Belgische spoorwegmaatschappij wil 40 miljoen euro van de Italiaanse treinenbouwer. Omdat de vira al sinds begin dit jaar niet meer rijdt. In Brussel, joris voor Poppel, 40 miljoen euro. Waar bezeerde de Belgen dat op? Twee dingen. De eerste de grootste deel, 27 miljoen euro, is de schade die ze hebben geleden. Ja, Wat is dat? De reparatiekosten, de kosten van al die testritten die gedaan zijn, het onderhoud, marketing, de catering bijvoorbeeld... en al die kaartjes die ze zouden verkopen vanaf afgelopen december, maar die nooit verkocht zijn natuurlijk... Dat is 27 miljoen, dus inkomsten en schade. En daarnaast nog een boete, dat staat in het contract... een boete van 12 miljoen euro voor de Italianen... omdat ze te laat hebben geleverd. Kijk, die treinen zouden in 2010 al geleverd zijn. En de MS zegt, we hebben heel veel geduld gehad... maar nu we toch alles hebben opgeblazen... nu willen we die boete ook effectueren, zoals ze hier zelf zeggen. Kortom, de Italianen moeten ook 12 miljoen betalen... omdat ze veel te laat geleverd hebben. Dus waarom trekken de Belgen niet samen op met de NS? Dan zou je denken, staan ze veel sterker. Ja, dat zou je verwachten ook, omdat de NS, die werkt ook aan een schadeclaim. Het is gisteren weer bekend dat die het moederbedrijf van Ansaldo Breda uh, uh, willen, willen aanklagen. De claim van de NS zal waarschijnlijk veel hoger zijn. Dat is toch de grotere broer in dit project van honderden miljoenen. Uh, heeft veel meer treinen besteld. De Belgen maar drie, NS 16. Dus je zou zeggen, ja, samen uit, samen thuis, we doen dat zo. Maar ja, het is heel simpel eigenlijk. Het zijn losse koopcontracten. De, de NS heeft losse contracten afgesloten met de Italianen. En de Belgen hebben ook hun treinen los besteld. Het loopt wel via Nederland allemaal omdat het allemaal op Nederlands recht is gebaseerd. Maar het zijn twee verschillende koopovereenkomsten. Dus ook verschillende processen. En als je afgaat, Joris, op politici, op juristen bij jou in België. Hoe groot is dan de kans dat deze claim vanuit België wordt gehonoreerd? Nou ja, bij de NMBS zijn ze wel vrij optimistisch. Ze hebben wel vertrouwen in de Nederlandse rechter wat dat betreft. Dat baseren ze zich ook vooral op, op een paar maanden geleden. Toen hebben ze al vrij snel geld teruggehad. Dat ging toen om 37 miljoen. Dat hadden ze al aanbetaald aan de Italianen. Uh, dat voorschot, dat hebben ze uh, nou, vrij snel teruggekregen. Die rechtszaak hebben ze vrij snel gewonnen in Nederland, uh, de rechtszaak daarover. En dat geld staat ondertussen al op terug op de bankrekening van de NBS. Dus ja, ze, er hier, uh, ze zijn hier voortvarend uh, in het opzeggen van de koopcontracten... in het nu indienen van die schadeclaim. Dat doen ze allemaal net iets eerder dan de NS. En ze hebben er vertrouwen in dat ze hun geld en ook die geleden uh, uh, schade... dat ze die allemaal vergoed krijgen door Anzaldo Breda. Joris van Puppel, in Brussel. So we Dat was de dag van gisteren, althans in mijn muzikale geheugen, maar toch alweer uit 1985. Don't you forget about me, the simple minds. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. goedemiddag. Met genoegen, Gerrit, stellen wij vast, en er hoef je weer geen weerman voor te zijn... dat de zon weer helemaal terug is van geweest. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat was ook mijn ervaring. Ik dacht vanmorgen ook van, hé, hey, daar is de zon weer. Want het heeft echt een paar dagen geduurd. Uh, grote delen van het land hebben dagen tegen een grijze lucht aan zitten te kijken... En dat heeft ermee te maken dat er een koufrontje gepasseerd is. En wij zijn aan de koude kant terechtgekomen. En dat merk je direct in het weer buiten. Uh, aan de temperatuur natuurlijk. Want het is ook duidelijk frisser. Vooral in het noorden van het land. Daar is het uh, maar een graad of 14 geworden vandaag. Maar ook aan het karakter van de wolken. Je hebt weer van die stapelwolken. Van die bloemkoolachtige ja. wolken. Ja, en de zon die komt er weer tussendoor. En dat zijn typisch uh, kenmerken van koele lucht, relatief koude lucht. En daar kun je dat heel mooi aan zien. En dalende temperaturen. Dat gaan we ook morgenochtend bijvoorbeeld stevig merken. Ja, want het gevolg is ook dat de nachten kouder worden. De kans op mist neemt juist weer af. Er kan wel wat grondmist ontstaan, maar niet meer die dichte mist die we gehad hebben. Maar de temperaturen worden lager. In het binnenland vannacht temperaturen van 5 graden. Dus dat is morgenochtend gewoon koud als je morgen vroeg de deur uit moet. Nou, uiteindelijk wordt het dan wel mooi weer. Want uh, ja, de zon komt er ook morgen weer bij. Oké, okay, en wat betekent het voor het weekend? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, temperaturen die gaan iets omhoog. We komen uit op zo'n uh, 15, 16 graden in het noorden van het land. Uh, 17, 18 graden in het zuiden van het land. De zon schijnt lekker. Uh, vooral zaterdag is er niet al te veel wind. Maar zondag kan er wel behoorlijk wat wind komen. Dat is wel een beetje een nadeel. Maar goed, uh, dat hoort er dan gewoon bij. En uh, ook na het weekend blijft dat droge weer aanhouden. Gert Timstra, dankjewel. Een gepeperd rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de JSF, de Joint Strike Fighter. Volgens de inspecteur-generaal van het Pentagon zijn er tijdens het productieproces nog honderden gebreken geconstateerd. Het Nederland, zoals u weet, koopt zeer waarschijnlijk 37 toestelling ter vervanging van de F-16 en werkt mee aan het productieproces. Dick Perlijn, goedemiddag. goedemiddag oud bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. En voor de transparantie in dit gesprek... u bent ook lid van de raad van commissaris van Thales Nederland. Het is een bedrijf dat radarsystemen levert voor de vliegtuigschepen. waarop de JSF gestationeerd zal worden. Het rapport van Onder Pentagon. Onder andere. Bent u geschrokken van het rapport? Uh, nee, dat ben ik niet. Althans in die zin dat het gaat over uh, uh, zaken... die uh, het kwaliteitscontrolesysteem betreffen... Uh, die gaan dus over het, het productieproces en niet zozeer over het vliegtuig zelf. Um, het is een rapport dat 16 maanden oud is en van 345 zaken die werden geconstateerd blijken dat er nu 80% van die zaken al gecorrigeerd is. En, dit, en dat in april van 2014 alles gecorrigeerd is. In die zin ben ik er uh, niet van geschrokken. Het is goed dat de Amerikaanse overheid ook een zeer strak regime hanteert... Uh, om elke deficiency, zoals het heet, elke, elke opmerking iets wat verbeterd moet worden... ook water te krijgen. Ja, als we voorbij die bevindingen kijken, waarvan een hoop al gecorrigeerd is... zoals zegt Lockheed, uh, schrijft de Pentagon toch ook tegelijkertijd... onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het ontwerp en de productie van het vliegtuig... inefficiënt management uh, van het, door het Pentagon... en al die problemen uh, in een situatie waarbij uh, de bouw van dit toestel... Uh, al jaren achter ligt op schema. Ja, het is natuurlijk zo dat bij grote materieelproducten zoals de JSF... maar dat gaat ook als het over schepen gaat of als het over tanks gaat bijvoorbeeld... Uh, wordt er zeer streng naar het productieproces gekeken door de overheid. Dat is goed. En je treft dan altijd zaken aan. Ja, je zou willen dat je helemaal niets aan terug... maar dat is een ideale, ideale wereld waar we niet helaas in leven. Maar het is kennelijk uh, brennend je... genoeg, meneer Berlijn... als ook in dat rapport uh, wordt gezegd door de inspecteur-generaal van het Pentagon... we moeten dus denken aan een ontsnappingsklausule... Uh, dat we niet gaan betalen voor een product dat niet aan de verwachtingen voldoet. Ja. Dat vind ik heel goed, want we hebben ook als Nederland belang bij dat Lockheed zich uh, houdt aan hetgeen wat we be gaan bestellen. Maar gaan er dan dat bij dat u geen alarmbellen rinkelen? Pardon, ik heb u niet verstaan. Gaan er dan bij u geen alarmbellen rinkelen dat het misschien wat minder goed gaat dan uh, Lockheed zegt dat het gaat? Nee, want zoals ik net al zeg, ik, ik constateer dat al 80% van die 345 geconstateerde zaken al zijn opgelost... en dat in 2014 het allemaal moet weg zijn gewerkt... En, we moeten niet in het, in, het, in het verleden zijn er ook wel meer opmerkingen gemaakt over de zaken die uh, konden verbeteren. Dat betrof dan inderdaad het productiebezet, het proces, de kwaliteitscontrole. Dat is een ernstige zaak. Dat moeten we zeker onder ogen zien. Want kwaliteitscontrole kan ook betekenen dat, uh, dat je minder zicht hebt op wat er nou precies gebeurt. Dat moet verbeteren. Dat wordt opgepakt. Dus in die zin ben ik er niet zo bang van. Ik zou rustiger zijn geweest als er rapporten waren geweest die nu. Hadden gewezen op bewezen van spreken capaciteiten die het vliegtuig niet waar had kunnen maken. Of uh, nou ja, dat er bepaalde mechanische problemen waren met het vliegtuig. Dat, daar had ik meer over, uh, was ik meer over verontrust geweest. Want dan praat je het over een veel grotere impact op een, op een uh, afleverdatum. Maar veel kleine dingetjes maken ook een groot probleem. En u zegt dat niet om de zaak te bagatelliseren. als iemand die natuurlijk ook een commercieel belang heeft in dit project? Ik heb geen enkel commercieel belang. En ook talis niet. Want talis is natuurlijk maar een zeer uh, klein betrokken. Uh, bij de productie van het vliegtuig... in, in dit geval betreft dat koers, nee, helemaal niet. Ik zeg dat als iemand die... Uh, ja, jarenlang ook gevlogen heeft... en ook gezien heeft dat ook bij de F-16... toen die in productie kwam, waren er ook zaken... die opgemerkt moesten worden, die moesten verbeteren. Uh, nogmaals, het is heel goed dat de inspecteur-generaal... in Amerika dit niet blootlegt en ook Lockheed onder druk zet om dat uh, op te pakken. Ik constateer dat Lockheed... dat uh, heel geloofwaardig en goed doet. Uh, gelet op het feit wat ik net al zei... dat 80% nu van die zaken al zijn gecorrigeerd. En ik heb er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken in april 2014. Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. We wachten een rapport af. Dat komt maandag vanuit het Pentagon. Praten we verder. Elke werkdag. BNN Today. Levenslang is levenslang, in Nederland? Nou ja, dat is dus het heikele punt. In het buitenland kom je vaak eerder vrij. Levenslang is gewoon levenslang. S'avonds om half negen op Radio 1. Wat gebeurt er achter de schermen? Vanavond zoomen wij hierin op alles... wat wij als eenvoudig voetvolk niet te zien krijgen. Luister en kijk mee... Op radio1.nl. Ontzettend oergezellig. Rara, hoe kan dat? Daar heb ik het niet zo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.